Vijf uur, het NOS-journaal, Liselotte Thomassen. Avondspits verloopt vooralsnog relatief rustig. Ook morgen aangepaste dienstregeling NS en nachtportier sliep door schilderijen roof heen. <tie snien> De avondspits verloopt ondanks de sneeuwval relatief rustig. Volgens Rijkswaterstaat gaat het verkeer gespreid de weg op... en daardoor valt het aantal files tot nu toe mee... al is het volgens de ANWB wel wat drukker dan normaal op dinsdag. Wel zijn de wegen nu beter begaanbaar dan vanmorgen... toen de spitsen uitmonden in een chaos. Op het hoogtepunt stond er vanmorgen meer dan 1000 kilometer file... een record. Op Schiphol zijn er al de hele dag vertragingen vanwege de sneeuw. Gemiddeld vertrekken vluchten een half uur later met uitschieters naar een uur. Veertig vluchten naar Europese bestemmingen zijn vanwege het weer geschrapt. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en zal dat uit voorzorg ook morgen doen. Vanwege de sneeuw is ruim de helft van de rij-examens die vandaag zouden worden afgenomen uitgesteld. Van de 3200 examens konden er bijna 1800 niet doorgaan. Het CBR hoopt de examens binnen twee weken in te halen, maar als de sneeuw lang aanhoudt kan dat oplopen tot vijf weken. Door een hardnekkige technische storing is inloggen op Mijn UWV... al een week niet mogelijk. Dagelijks maken zo'n 18.000 mensen gebruik van de webpagina van het UWV. De instantie kan niet zeggen wanneer het probleem is opgelost. De storing heeft niets te maken met de recente inlogstoring bij DigiD. Mensen met een WW-uitkering kunnen voorlopig telefonisch bij het UWV... terecht om een inkomenswijziging te melden. Als die te laat binnenkomt zal het UWV koelant zijn... en daar geen gevolgen aan verbinden. Ook mensen met een ziektewetuitkering die weer beter zijn... kunnen zich telefonisch melden. Bij een universiteit in de Syrische stad Aleppo is een zware explosie geweest. Er zouden zeker 15 mensen zijn omgekomen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de staatstelevisie werd de universiteit geraakt door een raket... die was afgevuurd door terroristen. De naam die het Syrische bewind stevast gebruikt voor de op opstandelingen. Syrische activisten spraken over twee explosies. Ooggetuigen zeggen dat er kort voor de explosie een vliegtuig van het leger overvloog. In Aleppo, de grootste stad van Syrië, wordt al maanden fel gevochten tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het grootste deel van de stad zou in handen zijn van de opstandelingen. Oprah Winfrey heeft in de ontbijtshow CBS This Morning... vast een tipje van de sluier opgelicht over haar interview met Lance Armstrong. Impliciet bevestigt Oprah dat Armstrong een dopingbekentenis aflegt... in het interview met haar. Maar hij doet het niet zoals ik had verwacht, zei Oprah. Het 2,5 uur durende gesprek wordt in twee delen... op donderdag en vrijdagnacht onze tijd uitgezonden. De scheuren in huizen en gebouwen in de buurt van Veendam... zijn niet veroorzaakt door zout- en gaswinning. Dat is de uitkomst van een twee jaar durend onderzoek... door ingenieursbureau Arcadis. Bewoners van de Groningse regio klagen al jaren... over toenemende schade aan hun huizen. Ze denken dat die wordt veroorzaakt door boringen van een bedrijf... dat op 1500 meter diepte zout wint. Ook gasboringen in het gebied zijn genoemd als oorzaak. Volgens Arcadis zijn de krachten die bij de zout- en gaswinning vrijkomen... te klein om schade te veroorzaken. Minister Opstelte vindt dat politiechef Vissers van West-Brabant en Zeeland... buiten zijn boekje is gegaan met zijn opmerking dat verkeersboetes te hoog zijn. Vissers zei gisteren dat sommige agenten er moeite mee hebben... om boetes van 200 of 300 euro uit te schrijven voor een verkeersovertreding. Opstelte zei tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer... dat Vissers zich niet moet bemoeien met sancties... maar alleen met de uitvoering en naleving ervan minister voegde eraan toe dat hoge verkeersboetes nuttig zijn, omdat gebleken is dat ze effect hebben op het gedrag van automobilisten. Energiebedrijf Taka begint morgen met het boren van de eerste put... voor het ondergronds opslaan van gas in het gebied Bergermeer. Het boren van de in totaal 14 putten bij Alkmaar gaat twee jaar duren. De ondergrondse gasopslag riep veel verzet en weerstand op... maar de Raad van State heeft de bezwaren van de hand gewezen. De gasopslag komt op zo'n 2,5 kilometer diepte in de grond. Als alles volgens plan verloopt, dan kan het eerste gas in 2014 worden opgeslagen. In hotelrestaurant Zavelberg in Voorburg zijn oudjaarsnacht 12 schilderijen gestolen. terwijl de nachtportier lag te slapen. Een personeelslid ontdekte de diefstal 's morgens. De gestolen schilderijen hebben een gezamenlijke waarde van zo'n 150.000 euro. Ook werden er kluisjes en lokkers opengebroken. Volgens de leiding van het hotel wisten de dieven uitstekend de weg te vinden. Zo wisten ze de sleutel van een kluis te vinden die op een speciale plaats lag opgeborgen. De politie heeft verschillende personeelsleden onder wie de nachtportier al een paar keer verhoord. Het weer. Vanavond alleen in het zuidoosten nog sneeuw. Vanuit het noordwesten trekken brede opklaringen het land binnen. En vannacht gaat het stevig vriezen. Morgen een zonnige periode en landinwaarts droog. Aan zee nog kans op een sneeuwbui. Overdag liggen de maxima tussen 0 en min 3 graden. Tot en met de weekend blijft het volop winter. Het is overwegend droog en de zon schijnt regelmatig. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, met uitzondering van het noorden en Limburg... is het op lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. De sneeuwbuien in Utrecht, Gelderland en Brabant trekken langzaam naar het zuidoosten. Het is drukker dan normaal op dinsdag. Er staat 200 kilometer file. Normaal zitten we op 100 kilometer rond dit tijdstip. De meeste files staan ten noorden van Utrecht en in het zuiden van het land... van en naar Eindhoven. Dat is te merken op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Graten en Nederweert 6 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht... A2 Maastricht richting Den Bosch tussen knooppunt Batadorp en Bokstel 10. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Vught en Bestweg West-West 8. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. Dat heeft ook met de sneeuw te maken. A50 Eindhoven richting Os tussen knooppunt Eckersweijer en Veghel Noord 21 kilometer. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 2 kilometer.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 8 over 5. goedemiddag. De winter is het gesprek van de dag voor u en ook voor ons. We sluiten onze ogen niet voor het harde nieuws uit Mali, uit Pakistan, uit Amerika... met de bekentenis van Lance Armstrong. Houdt u ook uw ogen goed open in het verkeer, maar blijf wel luisteren. We beginnen met ogenschijnlijk goed nieuws, want de avondspits die lijkt dus mee te vallen. En dat na een ochtendspits die nog nooit zo druk en zo lang was geweest. Kilometers de Rijkswaterstaat. Die houdt die avondspits goed in de gaten. Uh, over de schouders van deze mensen kijk mee. Marno Remmers, onze verslaggever bij het uh, verkeerscentrum Zuid-Nederland in Geldrop. Marno, hebben de mensen zich inderdaad zo goed aangepast dat er geen sprake is van een verkeersinfarct, waar mensen misschien een beetje voor vreesden. Ik denk dat mensen toch door vanochtend gewaarschuwd zijn, gespreid, zijn vertrokken. Nee, wat ik voor mij zie is. Langzaam schemerdonker van Nederland. Grijze lucht. Een winterswit landschap waar gestaag blik doorheen glijdt. Een blik op Limburg. Rechts van mij, waar het gewoon goed rijdt. De problemen zitten een beetje. Precies op de plek waar ook uh, op buienradar de, de, de buien zitten. Hè? Ik, ik hoorde net op de A50 was het behoorlijk. Uh, daarbij uh, Eindhoven richting. Uh, tussen. Uh, tussen... Eindhoven en, en Os, maar ook uh, tussen Eindhoven en uh, Den Bosch is, uh, is het druk nu. op het moment. Maar dat is precies waar uh, de buien zich concentreren op dit moment. Dus dan rijden mensen wat langzamer. Ja, ja wordt automatisch langzaam gereden en dat is maar goed ook. Marcelo Jans is dit van die verkeerscentrale waar we hier en daar camerabeelden... Ja, eigenlijk over, over het hele gebied kunnen zien. Hè? Inzoomen kunnen ze, ze kunnen draaien. Er was nog een cameraatje vastgevroren, hoorde ik. Ja, dat, dat gebeurt ook wel eens, ja. Dichtgesneeuwd, ja. maar over het algemeen gaat het goed. Het gaat goed, ja. We hebben een paar glijers, zoals je daar boven de camera nu ziet. Maar, waar is dat? dat A2? Is, ja, dat is hier op de rand. Er kunnen ineens twee koplampen in, in, in, bijna in de greppel liggen. Ja, ja als, men moet natuurlijk rekening houden met de voorganger. En uh, met dit weer is het natuurlijk anders uh, reageren dan normaal. Dus dan kan het zo maar zijn dat je, dat je van de weg raakt. Voornamelijk cent, blik blikschades. Wat, nu? wat gebeurt daar nu? Uh, nu gaan we een inspecteur naartoe sturen. Zo'n gele auto? Ja, ja, en die gaat beoordelen wat er aan de hand is. Kijken naar, naar de bestuurder of alles oké okay is. En uh, daar wordt een berger aan gestuurd. Ik zie niemand uitstappen. God, dat je dat zo natuurlijk ja, echt heel nauwkeurig kan zien. Heel gedetailleerd. Ja, ja. en het is zojuist gebeurd. Dus het, uh, het, blijft, uh, het blijft bezig. Zoals je hoort is dus het uh, nu ook goed druk. Ja, er wordt nu ook volop gebeld van de collega's, die dus die mensen aansturen. Ja, oké. Okay. Ja. Hoi. Ja, ze sturen eigenlijk continu de mensen aan. En uh, ja, wat kan je nog doen als het eenmaal vast begint te lopen op een plek? Je kunt zo'n weginspecteur erheen sturen. Ja, dat, dat doen we over het algemeen om te kijken van... Uh, uh, ligt het aan het weer? Uh, is het drukker dan normaal? En als het uh, aan andere dingen uh, ligt, ligt, dan kunnen we natuurlijk altijd wel uh, nog iets, iets regelen als uh, extra bergers inzetten of uh, meer mensen. Contact met de politie is er ook hier? Ja, en ook met de gladheidscoördinator. Uh, als een bepaald traject uh, nog steeds te glad is, dan kunnen ze een extra strooiactie doen. Extra strooiactie. Ja, de buien trekken weg via Zuidoost-Brabant. Het is goed te zien aan het verkeersbeeld. Daar waar het geel is op de kaart, daar stropt het een beetje. Het is in ieder geval wel een prachtig beeld van heel Nederland. Van heel Zuid-Nederland met prachtig sneeuwlandschap... vanaf grote hoogte boven het asfalt. En ook te zien hier op de radio. Marne Remmers. Dankjewel. We gaan van Gelderop naar Breda. Want eerder deze uitzending hoorde u Paul Sanders vertellen dat meer dan duizend mensen zich op Facebook hadden aangemeld voor een spontane oproep voor een sneeuwballengevecht in Breda. En die eerste sneeuwballen die zouden volgens die oproep rond een uur of vijf de, de lucht gaan vliegen. Zeg Paul, jij staat daar als het goed is midden tussen, ben je al stevig ingezeept? Ja, ik moet zeggen, Tim dat het als radioverslaggever moeilijk is om je onopvallend door deze meute te bewegen. Want, goed zo. Uh, ja, precies, dankjewel. Uh, want er is een, een ware veldvast bezig op het ogenblik in het Valkenbergpark. En dan in de goede zin van het woord, want ik denk dat er ongeveer een 500 mensen hier aanwezig zijn. Ze staan nu in twee groepen tegenover elkaar. Het zijn vooral studenten. En die worden aangevoerd door ieder met een, een, een aanvoerder met een soort speaker. Die telt dan vervolgens af. En dan gaan er heel wat sneeuwvallen door de lucht. En alles gaat in uh, goede vrede en met heel veel plezier en met heel veel gelach. Dus uh, het, is goed, uh, het gaat hier goed los. Ondanks de toch lichte nervositeit bij de gemeente Breda. Hè? Want dat had te maken met die Facebook-oproep waar dan zoveel mensen uh, hadden aangegeven dat ze erbij wilden zijn. En dat soort oproepen kennen we van andere situaties. Nou precies, uh, al heel snel werd uh, de vergelijking met uh, Project X in haren getrokken. Uh, dat is natuurlijk een beetje... Een andere situatie. In dit geval ging het om een spontaan idee van een paar studenten van de NHTV, dat is een opleiding hier in Breda. Nou ja, dat groeide al heel snel uit en uiteindelijk waren er bijna 1300 mensen die zich hadden aangemeld voor het sneeuwballengevecht. En er waren 10.000 uh, uitnodigingen verstuurd. Dus de gemeente werd daar een beetje nerveus van. Maar uh, heeft inmiddels ook laten weten dat, uh, dat ze eigenlijk toch ook wel een beetje blij zijn met het sneeuwballengevecht. En zoals het gaat, want het gaat allemaal heel gezellig en heel leuk. Dus, ...totaal geen rottigheid of rotzooi hier te bekennen in het Valkenbergpark. Uh, ik heb me ook laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is... ...dat de wethouder hier ook ergens in de mede aanwezig is om een balletje te gooien. En de politie staat op uh, gepaste afstand en bekijkt het allemaal met een glimlach. Uh, ja, de, de, de, de zenuwen die er waren van zoveel mensen in, uh, in een park... Uh, die man had. Uh, zenuwen dat het toch misschien een beetje fout zou kunnen lopen. Dat is allemaal uh, uh, niet waar gebleken. Het is gewoon een gezellig evenement. Nou, ga jij maar even met die witte plopkap van de ja, Radio -e Regionaal ja, de Massa ja. in. op zoek naar die wethouder. En veel plezier daar, Pas Sanders en Breda. Blijven in het zuiden. Want Gerrit Hiemstra die vertelde dat de sneeuw daar inderdaad lang blijft hangen. Heel langzaam naar België afzakt. Dat betekent dus dat er nog urenlang kan blijven sneeuwen in het zuiden. En dat betekent dat de strooiploegen van de gemeente Den Bos nog steeds volop aan het werk blijven. Het is al zo sinds afgelopen nacht, want er wordt vol continu gestrooid. Trudy van Rijswijk op de strooiwagen met Frank Proveniers en Gerrit-Jan Meusen die de acties in Den bos leiden. Nou, Zullen we wij gaan de elkaar gaan de is zitten? Is dat handig? Dat is heel handig. We kunnen we hiermee strooien, Frank. Deze bussen worden uh, hoofdzakelijk gebruikt voor uh, fietspaden. En we gebruiken ze op het wijkniveau, maar hoofdzakelijk zijn ze voor fietspaden. Ja, want ze zijn wat wendbaarder natuurlijk. Ja, ja. En het lastige is dat uh, wanneer wij in de... En nu moeten we gaan schuiven op een fietspad. dat behoorlijk smal is. En eh, met een vaartje voor 20 kilometer eh, per uur eh, moeten gaan rijden. Mm -hmm. Ik moet zeggen, als ik zo kijk, valt het me niet tegen hier in een bos. Dat is wel eens anders geweest. Wat is er gebeurd? In die tijd dat het, dat het echt zo slecht was, hebben we natuurlijk net als in ieder naar nou, alternatieven gezocht. En hebben we een ontwikkeling opgestart waarbij we meer sproeien. Dus dan hebben we hebben naast het schuiven en naast het gooien hebben we ook meer sproeiers. Euh, uh, ontwikkeld, zeg maar. En uh, tegelijkertijd gaan we meer borstelen. Je ziet ook dat de, de fietspaden er nou beter uitzien. Want je kunt zich voorstellen, schuiven, dat gaat heel erg goed als er heel veel ligt. Als er niet zo heel veel ligt, blijft er toch altijd nog een laagje achter, hè? want je kunt niet schrapen. Je moet altijd iets boven de zon. En het laatste proberen we toch wel met het borstelen weg te werken. Dus als er wel sneeuw ligt, maar niet al te veel, proberen we te borstelen. Nou, wij doen nou allebei, geloof ik, hè? Schuiven en borstelen. Het gaat allemaal net, hè? Oeh, dat was de schuif. Ja. Hé, hey, er komt een uh, collega aan. Ja. Zeg, zijn mensen altijd even aardig? Want ik zie daar bij die collega toch dat de auto's gauw voor hem schieten. Nou, daar hebben we behoorlijk wat, uh, wat last van. Uh, de, de chauffeurs die hebben zelf ook al. Uh, die kijken ook ver vooruit. Ze Zij zijn ook niet mee gebaat om ergens stil te komen staan. Uh, voor hun is het gewoon noodzakelijk om, uh, om door te kunnen blijven rijden. Inderdaad, uh, er wordt wat uh, getuterd en. Uh, ja, goed, uh. ah, jullie zijn met een sleetje bezig? Ja. Hoe is het hier in de stad? Is het te doen? Ja hoor, voor mij is het te doen. Snowboos aan. Mooi schoon hè, dat fietspad. moet de slee optillen, dus dan is het een goed teken voor de fietsers hè. Dat hebben wij gedaan. <laughs> goed. Ja, het veiliger. Goed te doen mevrouw? Daar is niet gestrooid op het voetpad. Maar de fietspaden zijn zo tussen wel uh, goed gestrooid. Ja, dat hebben wij gedaan. Oh, kijk eens. Handen. Goed hè? Ja, geweldig. <laughs> Helemaal goed. Vind je van het fietspad? Die kan ik goed fietsen, ja. Uh -uh. Hebben wij gedaan? Hebben jullie het gedaan? Ja, met dat ding. Oké, okay, nou, dank je wel. Graag gedaan. <laughs> ja, ja, ik wil de fietspadden dus ik heel schoon hebben. Hebben oh, Ho, Frank wordt... Ja, ja. Uh, Houda boke, Houda borst. Borst. Nou, wij kunnen tevreden naar huis. We zijn uh, los. Uh, de vraag is alleen nu, uh, wat, hoe verder? Het gaat vannacht ook flink vriezen. Uh, dus alle ruggetjes met, uh, met sneeuw en ijs, uh, die, willen we, die willen we weg hebben. Want dat gaat aanvriezen en uh, ja, die krijgen we gewoon daarna niet meer weg. Dus dat betekent als het tot 1 uur blijft sneeuwen... dat jullie wel tot een uur of drie bezig zijn? Die kans zit er wel in, ja. Wat heeft Lance Armstrong nou precies bekend aan Oprah Winfrey? Het interview is vergeven. Het staat de band staat klaar voor uitzending op donderdag. De eerste details druppelen inmiddels naar buiten. Tamara Burgemans, we hebben veel gesproken over de sneeuw. Maar wat betekent dat precies voor de lengtes van de files? En waar staan ze? Ik heb alweer wat files met dubbele cijfers. en in een kwartiertijd. Ik had het net nog over 200 kilometer files. Nu staat de teller op 270 en die lange files die staan op de A2 Maastricht richting Den Bosch... tussen knooppunt Batendorp en Bokstel, 13 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Vught en Bestwest, 15. A50 Eindhoven richting Os, tussen knooppunt Eckersweijer en Veghel Noord, 23. En op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen de afrit Loenen en Epe, 19 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdiek. Het Hoge Rechtshof in Pakistan heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de premier, tegen premier Ashraf en tegen vijftien anderen wegens verdenking van corruptie. Het bevel komt op de tweede achter een volgende dag van massale protesten tegen corruptie binnen de regering in de hoofdstad Islamabad. Christoffel Lieten, goedemiddag. Goedemiddag. De premier, het is hoogleraar, Zuid-Azië, deskundige. Waar wordt deze premier uh, Ashraf nou precies van beschuldigd? Ja, zijn bijnaam is uh, uh, uh, Raja Rentel, uh, of uh, meneer Verhuurder. Oh, Raja is eigenlijk koning, koning Verhuurder. Dat is een bedenkelijke is bijnaam. Uh, Waar heeft hij heeft dat aan verdiend? De premier. Zijn voorganger, Jilani, uh, is ook moeten opstappen, ook wegens uh, corruptie. En in dit geval heeft het Hoogrechtshof opnieuw, uh, is het Hooggerechtshof opnieuw opgetreden. En uh, heeft hem uh, voor morgenochtend de tijd gegeven om dan voor de rechtbank te verschijnen en op verdenking van het aannemen van steekpenningen bij het opzetten van een groot energiebedrijf... dat toevallig uh, Rental Power, dus verhuur, uh, elektriciteitsverhuur. Vandaar ook zijn naam, uh, Raja uh, uh, Rental, meneer de verhuurder. Uh, maar, maar betekent zo'n arrestatiebevel dan ook concreet dat zo'n premier in de boeien kan worden geslagen? Ja, dat is een beetje raar eigenlijk, want hij, hij wordt verdacht en het, het onderzoek naar deze zaak is gaande. Is uh, uh, normaal gesproken uh, wordt hij dan uh, gevraagd om naar de rechtbank te komen. In dit geval wordt een arrestatiebevel uh, uitgevaardigd. Dat heeft ook te maken met, ja, het zal wel waar zijn die kruis, maar het heeft ook te maken met een, een lange geschiedenis van een, een strijd tussen de Pakistanse uh, rechtspraken, met name het Hoge Rechtshof en met name de voorzitter daarvan, uh, meneer Chowdhury, die uh, ook eens kijken, zes jaar geleden de, de toenmalige militaire uh, president uh, weg heeft gestuurd. Ook met een, met een rechtszaak. En nu herhaalt zich dit, za dit zaakje. Dus is een beetje een, een conctie, denk ik, tussen de het uh, de, de, de, de, de, de just, justitieel apparaat in Pakistan en het militaire apparaat. Huh. En uh, als men deze man uit de weg kan ruimen, dan uh, staan zij weer sterker... en is de, de, de burgerregering weer, uh, weer ontmand uh, voor een tijdje. Maar, maar wie controleert dan het Hoge rechtshof? Want de, u insinueert u mee dat uh, ook het Hoge rechtshof, als je kijkt naar wat ze al eerder hebben gedaan... de voorgangen die moest aftreden, uh, dat ze niet helemaal zuiver op de gaat zijn in deze handeling? Nou ja, het hoogrechtshof is staat boven de staat. Hè. Het, het, het moet, moet erop waken dat, dat de grond wordt nageleefd. Maar zo'n opperste rechter kan, kan activistisch zijn... of kan uh, heel voorzichtig zijn in zijn, in zijn, in zijn rechtspraak. Uh, en deze Chaudhry is heel actief bezig. En natuurlijk, uh, de, de zaken waar hij mee te maken heeft... liegen er niet om. Er is nogal wat corruptie in Pakistan. Maar uh, ja, hij gaat zo activistisch te werk dat men hem er ook wel van verdenkt dat hij een politieke agenda heeft. En als ik dat misschien aan mag toevoegen, uh, het is ja, misschien niet toevallig dat het vandaag gebeurt, omdat er over uh, vier maanden in mei uh, algemene verkiezingen zullen plaatsvinden in, in Pakistan. En uh, ja, door nu deze regering en, en, en deze premier ja, toch een beetje naar huis te sturen eigenlijk gevangen te zetten, uh, kan je op die manier de, de, de, het verloop van de verkiezingen op een ja, zeer duidelijke manier gaan beïnvloeden. En wat we dan ook zien vandaag en ook gisteren zijn uh, grote demonstraties tegen de regering. Die worden geleid door de Soenitische geestelijke Tahirul Kadri. Is dat ook toevallig dat die dan net vandaag plaatsvinden, nu dat uh, arrestatiebevel van de ja, de Hoge ja, het Hoge Rijkshof komt? Het, het zou een toeval kunnen zijn, maar uh, het, het, is, het is ontzettend mistig en heel uh, verbazingwekkend. Deze Kadri uh, komt uit Canada, van Pakistan. Hij is een maand geleden teruggekeerd uit, uit Canada. En hij heeft binnen een paar weken een heel groot netwerk opgezet. Heeft heel veel televisiespotjes lopen. En men verdenkt hem ervan dat hij eigenlijk een, een, een, een, een opgezet figuur is... die uh, namens de, het justitieel apparaat en, en de militairen... Uh, uh, nu de bevolking uh, probeert op straat te krijgen. Hij komt op van 99 En dat is waar, die 99 in Pakistan... die hebben niks in de, uh, te, te vertellen. Die, die, die zijn arm, die worden uitgebuit En door deze mensen nu op straat te krijgen en ze op te zetten tegen een, een burgerregering, uh, zou uiteindelijk uh, de, de, het militaire apparaat wel eens uh, met de, de, de winst kunnen gaan lopen. Want wat hij wil is, hij zegt wij moeten de, de, de natie redden, wij, wij moeten uh, de macht terug aan het volk geven en de enige die uh, de macht in Pakistan op een goede manier uh, kunnen uh, uitvoeren, dat... Dat, dat zijn de militairen en het justitieel apparaat. En, en die, moeten die moeten de rotzooi gaan op, opruimen. En ik ga morgenochtend, heeft hij vandaag gezegd... ik ga morgenochtend echt oproepen tot een revolutie. Want deze burgerregering die moet echt weg, moet echt verdwijnen. Dat is een ramp voor Pakistan, dat is een ramp voor het volk. Morgen verder een aardig actueel beeld dat u schetst... van de trias politica in Pakistan. Christophe Lieten, Zuid-Azië-deskundige. -Zuid ik dank u hartelijk. Een nieuw gevecht in telecomland. Welke telecomprovider heeft er als eerste een landelijk werkend 4G-netwerk? T-Mobile, Vodafone, Tele2 en KPN. Ze eind vorig er allemaal frequenties voor 4G. Een supersnelle internetverbinding voor de mobiele telefoon. Daarmee moet het internet buitenshuis net zo snel worden als de internetverbinding KPN betaalde 1,4 miljard euro en maakte vandaag als eerste de plannen bekend. Vanaf volgende maand werkt 4G in de regio Amsterdam. En in 2014 moet er in heel Nederland dekking zijn. Nick Wouters besprak met Erik Kuijs, directeur netwerk van KPN, wat daarbij komt kijken. Wat je je voor moet stellen is, we hebben nu al in heel Nederland landelijke dekking. Maar dat hebben we dan met GSM of met UMTS. En wat we eigenlijk doen is, op die opstoppunt waar we toch al zijn die moderniseren we dan en plaatsen we 4G erbij. En dan kunnen we overal 4G-internetten? Wij willen de tweede helft 2014 willen we echt landelijke dekking. Dat betekent dat niet alleen maar de grote steden, maar ook de kleinere dorpen... dat we echt kunnen zeggen, 99% van Nederland, overal waar je kan bellen... kun je dan ook straks snel mobiel internet met 4G. Neemt u mij eens mee naar de file van 2014, hè? eind van 2014. Het sneeuwt weer zo hard als vandaag. Hoe zitten mensen dan in de auto met hun 4G-verbinding? Ik denk dat er een aantal mensen in de auto zullen zitten met een iPadje en dat ze dan uh, gaan video vergaderen met de zaak omdat ze simpelweg niet op tijd zijn. Dat kunnen ze dan met 4G ook doen. Dat is ook wat prettiger dan alleen maar bellen, hè, want dan zie je ook de collega's een beetje. Zie je ziet ook echt dat hij in de auto zit en niet thuis nog aan uh, het wachten is. Kun Je kunt echte verhalen ook uh, zien inderdaad. Uh, een aantal mensen zullen ook gewoon uh, simpelweg uh, uit de auto stappen en, en ergens gewoon een hotel binnenlopen, waar dan ook. Een, plek zoeken om te werken en dan gewoon de rest van de dag zitten. Televisie kijken in de auto misschien nog? Sommige mensen zullen misschien denken, nou dat werk is misschien wel eventjes uh, oké. Okay. Ik ga me gewoon even ontspannen. file wordt een pretje. file is nooit een pretje, maar het wordt draaglijker. Wat we hier gaan uh, bekijken is uh, 3G aan de ene kant en 4G aan de andere kant. En wat we gaan doen is een uh, filmpje starten. De linker heeft 3G, die uh, zit nu even te laden. De rechter heeft 4G en die kan al afspelen. Maarten van Vliet van Telecompeper onder de indruk. Uh, ja, onder de indruk. Ik kijk het ook natuurlijk vooral aan dat uh, de, het, het netwerk de capaciteit levert... waarvoor bepaalde applicaties gebruikt kunnen worden. Dus in dit geval, uh, nou, tussen een filmpje op YouTube. Uh, in HD-kwaliteit, uh, het, het voor- en achteruit spoelen gaat vlekkeloos. KPN is nu de eerste. Waarom zijn ze zo snel? Nou, ik denk dat KPN er erg op gebrand is om de uh, first mover te zijn. Dus degene, die, uh, de, de partij die het als eerste uitrolt. Ja, je zei ik ben sceptisch. Waarom dat ze het zo snel doen, waarom, waarom ben je dan sceptisch? Nou, sceptisch... Uh... Misschien is sceptisch niet het goede woord. Ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn met wat je belooft en wat je gaat waarmaken. Dan moet je natuurlijk ook bedenken dat 3G, en dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden... dus dan praat je natuurlijk over wat andere, andere, andere tijden. Uh, daar werden natuurlijk ook beloftes gedaan die uiteindelijk niet, niet goed konden waargemaakt. En dan heb ik het over de download- en de uploadsnelheden. Want 3G werkt nu niet uh, vlekkeloos. Hè? Als je op het station staat, bijvoorbeeld vandaag met de sneeuw en de trein rijdt niet... en iedereen staat dat de internet, dan komt het niet vooruit. Nee, kijk, als je de belofte van Always Connected predikt... dan moet je ook zorgen dat je Always Connected het bent. En natuurlijk kan je altijd terugvallen op een langzamere verbinding, maar mensen zijn gewend aan hogere snelheden, ook dankzij wifi natuurlijk. En dan moet je er natuurlijk voor zorgen als bedrijf dat je, dat je, dat je als je hogere snelheden aanbiedt, dat je dat ook dat, dat servicelevel ook hoog kan blijven houden. En dat zal de komende maanden zal dat zeker gaan, gaan blijken. Directeur netwerk bij KPN, Erik Huis, kan er nog iets fout gaan in uw planning? Bijvoorbeeld vandaag, zo'n dag als vandaag, als je dan een dak op moet, dat is toch wel gevaarlijk. Um, dus als er echt hele extreme weersomstandigheden komen die heel lang aanhouden, dan zal we ons plan uh, moeten, moet ons misschien wel een beetje moeten bijsturen. Maar met de kennis van zaken die in dit team zit, denk ik dat we echt wel een reëel plan hebben gemaakt wat we moeten kunnen halen. En hoeveel kost dat eigenlijk al die masten te vervangen of ja, die apparatuur? Het, het kost een, uh, een significante investering. Maar die hebben we gezien de looptijd van uh, onze licenties die we, die we hebben gekocht. 17 jaar, hè? Precies, 17 jaar. En ook een hele grote groep klanten die we ermee bedienen... is het voor ons absoluut rendabel. T-Mobile en Vodafone die bieden vanaf de zomer de eerste 4G-abonnementen aan. Tele 2 volgt daarna. Radio 1, het NOS-journaal. Twee voor half zes, Lieslop Thomas. De sneeuwval zorgt voor lange files in Noord-Brabant. Het verkeer rond Preda, Tilburg en Eindhoven moet rekening houden met grote vertragingen. Ook in Twente is het druk op de weg door de sneeuw. Wel zijn op veel plaatsen de wegen nu beter begaanbaar dan vanmorgen toen de spits uitmonden in een chaos. Op Schiphol zijn er al de hele dag vertragingen vanwege de sneeuw. Veertig vluchten naar Europese bestemmingen zijn vanwege het weer geschrapt. De NS rijdt morgen net als vandaag met een aangepaste dienstregeling.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 Lance Armstrong heeft in het gisteren opgenomen interview met Oprah Winfrey... bekend uh, dat hij verboden prestatiebevorderende middelen heeft gebruikt. Oprah zei dat in een interview met een Amerikaanse uh, ontbijtprogramma op televisie. En ze zei daarin... Uh, daarin bevestigde ze de bekentenis van de oud-wielrenner. En uh, ze zei, hij maakt schoon schip, maar niet op de manier die ik had verwacht. Het was fascinerend, al dus Oprah Winfrey. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit er ligt een gebied met lichte sneeuwval boven het midden, het oosten en het zuidoosten van het land. En dat trekt vanavond langzaam naar het zuidoosten weg. Dat betekent dat het in het oosten en zuidoosten van het land nog lange tijd licht doorsneeuwt. Ook in het zuiden nog wel. In het oosten en zuidoosten kan er vanavond en vannacht in totaal nog zo'n 3 tot misschien net 5 centimeter sneeuw bijvallen. In Zuid-Limburg houdt de sneeuwval het langst aan. Vanuit het noordwesten klaart het geleidelijk op en het gaat vannacht stevig vriezen. Vooral boven een laag sneeuw kan het afkoelen tot onder de min 10. Maar waar geen sneeuw ligt wordt het min 5 tot min 8. Alleen in het zuidoosten wordt het door bewolking wat minder koud, ongeveer min 4. Morgen schijnt de zon geregeld, ook trekken er af en toe wolkenvelden over. In de kustgebieden kunnen enkele sneeuwbuien ontstaan. En overdag blijft het een beetje vriezen, 0 tot min 1 dicht bij zee, tot min 2 tot min 4 verder in het binnenland. En de wind is morgen zwak tot matig uit het noordoosten. En na morgen blijft het koud en droog winterweer. Snachts vriest het meest matig en ook overdag blijft het iets onder nul. En dit blijft zo tot en met zaterdag. Na zaterdag neemt de kans op sneeuw weer wat toe. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land met uitzondering van het noorden en Limburg... is het op de lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. De sneeuwbuien trekken langzaam naar het, van het oosten naar het zuidoosten. Het is drukker dan normaal op dinsdag. We zitten nu op ruim 300 kilometer file en de meeste files daarvan... die staan ten noorden van Utrecht, bij Apeldoorn, in Twente en in het oosten van Brabant. Wat wat is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert 4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Veel vertraging op de A2 Maastricht richting Den Bosch... tussen knooppunt Batadorp en Bokstel, 12 kilometer. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Vught en Best, 18. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort, 8. A50 Eindhoven richting Os, tussen knooppunt Eckersweijer en de afrit Volkel, 25. A50 Arnhem richting Zwolle tussen de afrit Loenen en fase af, uh, 14. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp, 3 kilometer.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 Over politiek en over zijn passie voor duiven. Kijken dus altijd wat om 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij heeft gesproken, hij heeft bekend, hij heeft inderdaad gebruikt Lance Armstrong. Hij deed de biecht bij Oprah Winfrey. En Oprah Winfrey was een beetje verbaasd naar eigen zeggen over de manier waarop die biecht werd uitgesproken. Onduidelijk is of en hoeveel hij heeft toegegeven over het dopinggebruik in ze jaren. Winfrey lichtte vanochtend al een heel klein tipje van de sluier op van het grote Armstrong-interview dat gisteren werd opgenomen. Pas donderdag zou worden uitgezonden. Oprah had interview, we van agreed afgesproken dat ze voor haar het interview. En what was included in Chicago, interview would be voor mensen people to make their own judgments about and that I would not niet discussing or he would not be discussing or confirming. al al met Armstrong al al al al al al al al al al al al al al al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 Maar verder in detail gaat ze natuurlijk niet. Want dan kijkt er natuurlijk niemand meer later van de week. Ik had geprepareerd en geprepareerd zoals like het was een college examen. En kwam in de kamer met 112 vragen. En in een 2,5-hour interview. ga ik de meeste van die vragen. of het meest zo veel van die vragen als ik kon. Maar ik vind dat hij.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 Opener! I can't wait to see. You can watch Oprah's worldwide exclusive interview with Lance Armstrong Thursday and Friday night on the Own Network. Donderdag, dus in de loop van donderdagnacht eh, op vrijdag in Nederlandse tijd. rekenen maar dat onze verslaggevers van Langs de Lijn mee luisteren en meekijken. En ook heel veel juristen waarschijnlijk in Amerika. Over een uur begint de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren. Dan mogen de dames als eerste van start gaan. Een uur later gevolgd door de heren. Al de hele middag in Noordlaren is onze verslaggever Josephine Trehi. Josephine met waarschijnlijk geen uh, wintersweer dat een belemmering hoeft te zijn voor het verkeer richting Noordlaren, maar wel file van mensen die er heel veel zin in hebben. Ja, het wordt steeds drukker hier. Er druppelen steeds meer mensen binnen. Uiteindelijk verwachten ze wel zo'n 2000 toeschouwers hier. Maar uh, nou, je zei het al, de eerste wedstrijd begint om half zeven. Dus uh, de grote meute moet nog komen. De schaatsers uh, komen wel al steeds meer binnen. Ik was net even in de dameskleedkamer. In uh, de oude basisschool die naast de ijsbaan staat. Iedereen was er daar aan het omkleden. En ik ben even naar buiten gelopen met uh, Petra, Birgit en met Cindy. Drie schaatsers. Even het ijs inspecteren. Ja, het ijs ligt er geweldig bij. Ja, wat dan? Ja, mooi glad. Uh, er is nog niet op gereden. Dat, uh, het ziet er perfect uit. Hoe is het met de kriebels? Ja, die zijn er zeker wel. Kan je dat omschrijven? Want dat hoor ik van meer schaatsers. Die eerste natuurijswedstrijd, dat dat uh, ja, een soort gevoel oproept bij jullie? Ja, het is toch een beetje die spanning uh, waar je eigenlijk als marathonschaatser het hele jaar naar uitkijkt. En uh, dit is toch wel iets anders dan een uh, kunsteismarathon. Uh, dit is waar je het voor doet. Dus, uh, ja. Wat dan? Wat is er anders? Ja, een natuurreis. Uh, ja, hier is dat dan nog op een ondergespoten baantje. Maar zometeen op de Echte meer, als dat zometeen doorgaat. Uh, da, ja, dat, dat, dat is gewoon het echte schaatsen. Niet alleen uh, tegen, je, tegen elkaar, maar ook tegen jezelf. Tegen de natuurelementen, tegen alles. Ja, want dit is dan iets minder spannend, maar wel net zo leuk. Ja, zeker. Zeker de eerste paar wedstrijden zijn dan wel heel uh, bijzonder ook. Hoeveel rondjes moeten jullie? 70 in ja, totaal. Oké. Okay. En zijn jullie een beetje kanshebbers? Ik heb dit jaar alleen eens uh, top 15 gereden. Natuurreis is meer mijn ding, dus wie weet. Oké, okay, en uh, ze hebben het al over misschien een NK volgende week? Zou mooi zijn. Maar ja, we gaan ook naar de Wijze Zee, dus uh, ook daar komen we aan ons natuurreis. Maar hier in Nederland is het natuurlijk veel geweldiger. Ja, Wijze Zee dat is volgende week, hè? Ja, wij zouden zondag er uh, in principe heen gaan. Maar uh, ja, het is nu even afwachten wat, weer, uh, wat het weer hier doet. Want uh, ja, als het uh, hier blijft vriezen, dan zullen we dat waarschijnlijk even uitstellen. En dan uh, zullen we later naar de wijze gaan. Want de wedstrijden zijn in principe pas over twee weken daar. En de NK gaat dan voor? En dan gaat de NK in Nederland voor, inderdaad. Nou, um, nog minder dan drie kwartier, hè? Ja, spannend. Zometeen lekker inlopen, lekker warm worden, voorbereiden. En dan gaan we er tegenaan. Veel succes. Dank je wel. You. De eerste nervositeit voor de natuurelementen op dat echte natuurreis, want het is het wel op dat ijs in Noord-Laren. Zo tegen half zeven gaan we met Sebastian Timmerman even vooruitblikken... Naar, naar, naar de kanshebbers, de liefhebbers, de mensen die de eerste prijs... in dat winterse weer gaan bijeenschaatsen. Gaan we naar Zweden. Bij een enorme kettingbotsing op een brug in het zuiden van Zweden... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Zo'n twintig mensen raakten gewond. Correspondent Rolien, Creton Rolien, bij elkaar zei zo'n... 100 auto's en vrachtwagens op elkaar geklapt. Wat, wat ging daar mis? Nou, het, deze, dit ongeluk ontstond uh, op de E4 op een brug. Een smalle uh, brug. En ja, mensen vertellen dat uh, zelfs al zagen ze uh, het ongeluk aankomen... was het echt onmogelijk om uh, te remmen. Het is nog steeds erg glad. Het is mistig. Het sneeuwt. En ja, bovendien vertellen heel veel reddingswerkers... dat uh, veel automobilisten gewoon te hard... Uh, reden. Dus te weinig rekening hielden met deze uh, weersomstandigheden. Ja, en vervolgens ontstond een chaotische situatie. Het gaat om twee smalle bruggen die naast elkaar liggen. En auto's stapelden zich op elkaar, uh, werden ja, tegen de reling... Gedrukt. Sommige vrachtwagens liggen in de breedte op de snelweg. Dus ze vallen bijna van die brug af. En ja, veel mensen zaten klem, eh, moesten door een raampje naar buiten klimmen... of moesten worden gered door reddingswerkers. En ja, door die slechte weersomstandigheden... was het ook erg moeilijk voor die reddingswerkers om, om hulp te bieden. Ja, want hoe kun je dan in dat soort omstandigheden ook met zo'n paniek... en die chaos de hulpverlening bieden die toch nodig is in zo'n gigantische situatie? Ja, dat was eh, erg moeilijk. Um, er waren ambulances die uh, gelukkig uh, ter plaatse konden komen... en uh, de zwaarst gewonden uh, hebben geholpen. Die zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. In die ziekenhuizen is ook uh, extra personeel opgeroepen. Uh, maar ook onder de brug hebben reddingswerkers uh, tenten gezet... Uh, om op die manier uh, gewonden te helpen. Ja, en verder staan er... Uh, uh, Twee bussen langs de weg, eh, die mensen die niet gewond, eh, zodat mensen die niet gewond zijn geraakt... Ja, zich warm kunnen houden en eh, wat eten kunnen krijgen. En dat zal in ieder geval, eh, die brug zal in ieder geval tot eh, minstens morgenochtend zes uur eh, gesloten blijven. Deze brug in het zuiden van Zweden. Roelien Kreton, dankjewel. Graag gedaan. Russische spionnen in Duitsland. Een geruchtmakende zaak vandaag voor de rechter. En met een Nederlands tintje. Toch het water geen bericht over die brug in Zweden, maar het gaat om de Nederlandse files. Ja, daarbij is het drukker dan normaal op dinsdag. In de Randstad valt het mee, maar de meeste files staan in het oosten van Brabant, maar ook ten noorden van Utrecht bij Apeldoorn. En in Twente is het druk. De files zijn daar vanwege de sneeuw langer dan normaal. De langste file hebben we op de A50, Eindhoven richting Os. Tussen knooppunt Ekkersweijer en Afrit Volkel, 25 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Mali, het toneel van een oplaaiende oorlog. Islamitische rebellen voeren strijd in het noorden. Frankrijk grijpt op verzoek van de Malinese regering hardhandig in. Kijken we naar de geschiedenis. Jarenlang was juist dit land het toonbeeld van democratische ontwikkeling... en een donor-darling als het gaat om ontwikkelingshulp uit Nederland. De huidige problemen in de Afrikaanse Republiek veroorzaakten vandaag... een Twitter-oorlogje tussen de regeringspartijen, VVD en PVDA. Was die ontwikkelingshulp nou goed of niet? Vandaag op Twitter een, een fitty tussen twee Kamerleden... ...Han ten Broeke van de VVD, Marit Mai van de Partij van de Arbeid... ...over Mali. En de vraag was, heeft ontwikkelingshulp daar in Mali nou wel of niet geholpen? En volgens u niet, meneer ten Broeke. Nou, Mali, of Mali, zoals uh, sommigen zeggen... Um, ...is een modeldemocratie in Afrika geweest voor lange tijd. Iedereen uh, liep ermee weg. Um, er werd ook erg veel uh, ontwikkelingshulp aan verstrekt. Ja, tegelijkertijd zien we nu dat het noorden zich uh, heeft afgescheiden. Vorig jaar een staatsgreep... En nu zitten we behoorlijk diep in de nesten... en hebben de Fransen begrijpelijk, ook om eigen belangen te verdedigen... militair ingegrepen. Mevrouw May, was het te weinig ontwikkelingshulp voor Mali? Nou, meneer ten Broeke die zei... ontwikkelingshulp is geen verzekeringspolis en defensie wel. En dat was het moment dat ik in de Twitter-discussie uh, mij ging mengen... omdat ik dat echt een te simpele voorstelling van zaken vind. Hoezo? Omdat ontwikkelingshulp en defensie hand in hand gaan. Veiligheid en ontwikkeling zijn twee dingen. Stabiliteit en ontwikkeling zijn twee dingen die je allebei nodig hebt. Ja, ik vind het een mooi mantra, maar over het algemeen pakt het iets anders uit. Dus je hebt echt eerst veiligheid nodig. En helaas is het zo dat ontwikkelingswerkers over het algemeen in heel veel dingen heel goed zijn. Maar niet in het brengen van veiligheid. Daar heb je echt militairen voor nodig. Dat hebben we overal over de wereld al mogen meemaken. Ik mag hopen dat de opkomende Al-Qaeda in Afrika, en met name in noord Mali zien we dat. En dat is echt een groot probleem. Dat is ook een probleem voor de regionale stabiliteit en dus ook voor Europa. Ja, dat we dat weten te bestrijden. Maar helaas is het zo dat ondanks alle miljoenen aan ontwikkelings en nu militairen nodig zijn om orde op zaken te stellen. Is dat zo? Nou, Ook hier versimpelt meneer Ten Broek een klein beetje. Kijk, Al-Qaeda zit eh, niet voornamelijk in Noord-Mali. Al-Qaeda zit in het hele noorden, in de hele Sahel. En de instabiliteit in het noorden van Mali is gekomen... op het moment dat ook de instabiliteit in Libië zich eh, manifesteerde. Het causale verband zit hem dus niet in ontwikkelingssamenwerking en instabiliteit. Het causale verband zit hem in de instabiliteit in de eh, Arabische regio... die overgeslagen is, helaas. Opstandelingen uit Libië zijn met hun wapens... ...naar het zuiden getrokken. Die hebben een deel van de mensen in het noorden van, uh, van Mali ondersteund. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zien... ...dat ontwikkelingssamenwerking in Mali goede dingen heeft gebracht... ...maar met name in het zuiden van Mali. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zien... ...dat ook in het noorden van Mali... ...meer ontwikkeling en stabiliteit op traditionele zinnen... ...niet in defensiezin, want defensie is echt volgens mij geen verzekeringspolis... ...dat dat ook in het noorden nodig was. Nou ja, uh, kijk, uh, ik heb ook gezegd uh, dat een, uh, een bombardement met OS-gelden... Uh, op dit moment in Noord-Mali elkaar daar echt niet uh, verdrijft. Uh, dus, um, en, en, dat, een betreft, en een bombardement met uh, wapens? Nou ja, daar hoop ik wel in ieder geval dat ze een aantal steden... Um, niet meer weten te bereiken of weer weten in te nemen. Het is van het allergrootste belang dat, uh, dat Zuid-Mali nu niet in handen valt... van die opstandelingen, met name van de islamitische fundamentalisten... die daar de macht hebben gegrepen. En nogmaals, ik heb... Uh, ...niet beoogd te zeggen dat OS helemaal geen bijdrage kan leveren aan de stabiliteit of aan de vrede. Wat ik heb gezegd is dat daar militairen primair um, uh, voor verantwoordelijk zijn. En dat zijn de militairen van Mali. Mali had een buitengewoon slecht georganiseerd leger. Uh, een ragtag army heb ik het genoemd. En dat heeft ze, um, uh, is ze duur opgebroken en ons potentieel ook. Kan de stabiliteit daar terugkomen uh, zonder Franse interventie? Ik denk dat op dit moment de stabiliteit in, uh, in de regio gebaat is bij wat er nu moet gebeuren. En ik denk dat we heel duidelijk moeten zien dat de ontwikkeling in het zuiden van Mali heel veel gebracht heeft. Maar dat de instabiliteit in het noorden van Mali toch ook te maken heeft met de instabiliteit in de regio. We moeten het niet versimpelen. Verslag was dat vanuit Den Haag van Wilco Boom. Het geldt als de spectaculairste spionagezaak sinds de Koude Oorlog. In Duitsland, in Stuttgart, is het proces begonnen... tegen het Russische spionnenpaar Andreas en Heindroen Anschlag. Er is ook een Nederlander bij betrokken. We beginnen in Berlijn bij onze correspondent Wouter Meijer. Wouter, ik heb het toch nog even gecheckt... maar die Koude Oorlog die is toch alweer zo'n 25 jaar voorbij? Ja, precies. Maar dat wist niemand in 1988. Want toen zijn deze twee naar West-Duitsland gekomen, toen nog. He, dus stel je even voor, de muur stond nog gewoon hier in Berlijn. Helmoet Kool was bondskanselier. Dus niemand had enig idee dat die Koude Oorlog... één of twee jaar later voorbij zou zijn. Eh, ze hadden het ook verder perfect georganiseerd. Het waren jonge mensen, allebei met een vervalst Oostenrijks paspoort. Eh, maar verder een normaal gezinsleven. Ze gingen hier studeren, later hier werken. Maar de vrouw zat elke dinsdag met een radiozender... waar ze op de Korte Golf opdrachten ontving uit Moskou... De man werkte als vertegenwoordiger voor een bedrijf dat auto-onderdelen levert. En moest daarvoor veel reizen, wat misschien wel handig was. En niemand had door dat het intussen Russische spionnen waren. Helemaal geen Oostenrijkers, geen Duitsers, maar gewoon Russen. En wat, wat bespioneerde ze dan? Wat was dan informatie die zo geheim was dat ze dat doorspeelde aan Moskou? Nou ja, ze waren vooral geïnteresseerd... in ieder geval de laatste tijd blijkt dat uit de, de stukken... dat ze vooral geïnteresseerd waren in raketafweersystemen. Daarvoor waarschijnlijk ook in allerlei andere wapens. Eh, iets wat natuurlijk ook na de Koude Oorlog nog wel actueel was. Hè. Denk aan die ruzie tussen Rusland en de NAVO... over het raketafweerschild dat de Amerikanen in Oost-Europa wilden bouwen. Eh, en ze verzamelden informanten. Dus ze zorgden ook voor contacten, mensen die vanwege hun functie dingen weten. Want zelf hadden ze eerlijk gezegd niet zo'n hoge positie. Hè. Hij deed een auto onderdelen, zij was huis. Dat maakt ze ook iets minder spannend eigenlijk dan andere spionnen uit het verleden. Toen had je ook mensen die zelf aan de knoppen zaten op hoge functies en tegelijkertijd spion bleken te zijn. Deze zaak heeft ook een Nederlands tintje en dat wordt min of meer gevolgd door Robert Bas, onze justitieverslaggever. Want een Nederlander is erbij betrokken. Robert, vertel. Ja, een Nederlander is erbij betrokken. Dat echtpaar dat runde vanuit Duitsland informanten waarschijnlijk niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland... Onder wie een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar hebben ze zeker zo'n zeven jaar uh, uh, zaken mee gedaan. Zij betaalden hem voor allerlei informatie. In totaal zouden ze een kleine ton hebben verdiend. En wat verzamelen die dan? Dan verzamelen informatie over collega's, hun geaardheid, over achtergronden. Klaarblijkelijk waren de Russen op zoek naar meer mensen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die ze op deze manier konden afpersen of onder druk konden zetten om informatie te gaan leveren. En hoe is deze man uh, vervolgd? Wat is met hem nu gebeurd? Nou, deze man is vorig jaar opgepakt en eigenlijk je, je kan de lijn terugtrekken helemaal naar die geruchtmakende zaak twee jaar geleden in uh, de Verenigde Staten. Drie jaar inmiddels al moeilijk. Moet ik ik kan je misschien wel herinneren dat er een tiental spionnen werd aangehouden in de Verenigde Staten onder wie een aantal hele knappe dames. Die dames zijn later wereldberoemd geworden, onder andere als fotomodel. Nou, in dat onderzoek uh, werd er een link gevonden naar dat echtpaar in Duitsland. En dat onderzoek in Duitsland leidde weer uiteindelijk tot deze ambtenaar. Nou, deze ambtenaar zal ergens dit voorjaar, waarschijnlijk volgende maand, uh, terecht moeten staan. Even terug naar Duitsland, naar deze zaak die dan vandaag is begonnen. Het klinkt allemaal zo ouderwets, inderdaad, van een soort vergane glorie. Is dit ook een zaak die wordt gezien, weliswaar spectaculair... ook als gezien als een laatste, laatste stuiptrekking van, van, van, van dat tijdperk, Wouter? Ja, het is wel een zaak die ook weer herinneringen opwekt. Het is waarschijnlijk inderdaad een overblijfsel van de Koude Oorlog. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook nog aan de advocaat van dit stel. Dat is dezelfde advocaat die 40 jaar geleden al Günter Guillaume verdedigde. Dat was een naaste medewerker van bondskanselier Willy Brandt. Die bleek na een tijdje spion te zijn van de Oost-Duitse geheime dienst. En daarom moest Willy Brandt in 1974 ook aftreden als kanselier. Dus in die zin is het een soort overblijfsel uit het verleden. Tegenwoordig bestaan dat soort spionnen waarschijnlijk nog wel, maar men maakt zich hier intussen veel meer zorgen in Duitsland over uh, spionnen in de industrie, in de industrieagenten... die bijvoorbeeld voor Rusland of voor China in Duitse bedrijven... proberen aan nieuwe technologie te komen... zodat de bedrijven in hun eigen landen daar weer van kunnen profiteren. Is dat, Robert Bas, wat de AIVD ook uh, in de gaten houdt, die bedrijfsspionage? Of uh, wordt er af en toe ook nog even aan de Koude Oorlog en, en, en dit soort zaken gedacht? Nou ja, je zou het bijna vergeten, de bedrijfsspionage staat natuurlijk wel voorop, maar Nederland is een heel interessant land voor Rusland om te spioneren. Al die internationale instanties die je in Nederland onderdak hebben gevonden, de relaties met de NAVO, maar denk bijvoorbeeld ook eens even aan de hele infrastructuur voor energie. Dat vinden de Russen heel erg interessant. En de AIVD waarschuwt ook al de jaren dat eigenlijk de buitenlandse spionage enorm wordt onderschat. China is de grootste spionagefabrikant uh, in Nederland, zeg maar. die is het meest gespioneerd, mensen benadert. Maar Rusland is al jarenlang nog steeds een goede tweede. En wat gebeurt er met het echtpaar als ze uh, schuldig worden bevonden, Wouter? Nou ja, dan kunnen ze een flink lange gevangenisstraf krijgen. Het hangt er eigenlijk nog van af hoe, hoe grote spionnen zij zijn. Hè? Dus of ze alleen maar doorgeefluik waren voor contacten... of dat ze ook echt zelf uit hun eigen functie uh, aan informatie konden komen. Um, maar er wordt ook rekening mee gehouden... dat ze dan na een korte tijd in de gevangenis worden geruild... met uh, Rusland voor westerse spionnen. Dat werd, was in het verleden heel normaal, hè? dat je spionnen tegen elkaar uitwisselde... als je ze allebei had opgepakt. Um, maar blijkbaar is er op dit moment geen heel goed ruilobject. Rusland heeft tot nu toe een ruil afgewezen, maar het zou best kunnen zijn... Als ze veroordeeld worden, dat ze uiteindelijk weer uitgegraald worden. en de rest van hun leven in Rusland kunnen wonen. Vanuit Berlijn, Wouter Meijer. Dankjewel en ook bedankt, uh, Robert Pas. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En bijvoorbeeld dank uh, Marja Hagerman. Het veilinghuis Christies gaat in Nederland alleen nog schilderijen veilen. Ook het aantal veilingen in Amsterdam wordt minder. De Nederlandse directeur van Christies bevestigt dit in NRC Handelsblad. Het is nog niet duidelijk hoeveel personeelsleden hun baan gaan verliezen. Volgens de krant komen de bezuinigingen van het wereldwijde veilinghuis op een opmerkelijk moment. Christie's Nederland draaide vorig jaar een recordomzet van 65 miljoen euro. Een stijging met ruim een kwart vergeleken met het jaar eerder. Het hoofdkantoor in Londen zegt dat het veilinghuis bezig is om naar de toekomst te kijken. Het Nederlandse filiaal, dat is niet zo heel groot. Dat draagt jaarlijks ongeveer 1% bij aan de omzet. En voor Nederland ziet Christie's alleen nog wat mogelijkheden... voor schilderijen van de 17e eeuw tot nu. Waarschijnlijk onder het motto, het kan altijd erger... heeft het instituut Beeld en Geluid een filmpje verspreid van zes minuten... via de sociale media over de winter van 1979. Oh, die ken ik nog, dat was inderdaad. een van de strengste winters die Nederland ooit heeft gekend. Het weg- en luchtverkeer had veel last van ijzel en van sneeuwstormen... en het openbaar vervoer blijft... Ook niet gespaard. Ook het spoorwegverkeer had ernstige hinder van het slechte weer en met name van de stuifsneeuw. In de treindiensten die beperkt moesten worden, was vooral in de eerste dagen van enige regelmaat nauwelijks sprake. Het gevolg was dat de treinen die wel reden, meestal propvol waren. Voor de tractie van sommige doorgaande treinen werd gebruik gemaakt van diesellocomotieven. Die overigens pas konden vertrekken als op de emplacementen de wissels ondooid waren. Zo was in 1979. Ik kan me herinneren dat ik als 13-jarige op straat heb geschaatst. ga ik straks mijn kinderen vertellen. Ik weet het niet. Ik heb mijn geheugen inderdaad gepijnigd. Maar ik heb er niet een actuele, actuele herinnering meer aan. Maar ik hou ook niet zo van schaatsen. Misschien een beetje vloeken in de kerk in dit soort tijden. Uh, het interview van uh, Oprah Winfrey en Lance Armstrong is een grote mediagebeurtenis waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Donderdag is de uitzending waarin Armstrong, zoals bekend, een soort bekentenis doet. Om zoveel mogelijk kijkers te trekken, is er een speelfilmachtige trailer gemaakt. Wide exclusive. Thursday, January 17 at 9:00, central. Oprah, Lance Armstrong. No! Oprah's Next Chapter, on a special night, next Thursday, 9, central. Lekker slapen Nadine. Amsterdam is door de New York Times op de zesde plaats gezet... in de toonaangevende lijst van 46 plaatsen waar je komend jaar moet zijn. De hoofdstad eindigt in de hoogste regionen omdat de musea weer open gaan. De krant heeft daarom zijn culinair journalist gestuurd. Die was niet meteen blij met de opdracht, want ja, Nederland gold jarenlang niet echt... Als een culinaire bestemming. Om toch eens iets van de Nederlandse keuken te proberen... kwam de journalist via wat tips terecht... bij een restaurant dat Wilde Zwijnen heet. De foto bij het stuk bevestigt waarschijnlijk wel weer... wat vooroordelen in het buitenland. Twee stoere mannen en ook een hele stoere vrouw die hier koken... overdekt met de nodige tattoos. Over het eten, ja, door het stapelen zag het er toch wat 17e eeuws uit. Maar het was in ieder geval warm. Al dus de culinaire journalist van de New York Times. Oeh. In Utrecht is een geveldoek van een theatergezelschap aan stukken gesneden. Daarop stond 'Sale Griekenland in de uitverkoop'. Het was de aankondiging voor een stuk van het gezelschap Nieuw Utrechtse toneel. Eerder had al de Griekse gemeenschap zijn ongenoegen geuit over het stuk omdat het beledigend zou zijn voor het Griekse volk. Directeur Ham Harm Lambers van Theater de Kiker. Verschrikkelijk. Ik ben boos en geschokt. Um... Kijk, mensen waren het er niet mee eens. Daar hebben we ook uitgebreid over gesproken hier op straat drie dagen geleden. Dat mensen gekwetst zijn vind ik heel vervelend. Dat wil ik ook met plezier uitleggen. Maar dit zijn methodes die, uh, die, die, die, die drie stappen te ver gaan. Arthur Japin werkt aan een toneelbewerking van zijn succesvolle roman Vaclav. Hij is daarvoor gevraagd door het Amsterdamse de lamar Theater. Volgens de schrijver leent het boek zich goed voor een bewerking voor theater... vanwege de theaterachtergrond in het boek De extravagante wereld van de Ballet Rus. Het stuk is naar verwachting in het voorjaar van 2014 te zien. Ballet op de voetbalvelden. Klaas-Jan Huntelaar wil graag zijn loopbaan afsluiten bij Ajax. Het parool citeert een bericht in de Duitse krant Die Welt. De 29-jarige Internationaal zegt daarin... Ajax is mijn droomclub. Dat is altijd zo geweest. Misschien kom ik daar op het eind van mijn loopbaan wel terug... Voorlopig is daar trouwens nog geen zicht op. Huntelaar heeft zijn contract bij de Duitse club Schalke verlengd tot 2015. Een greep uit het nieuws van de avondbladen en de media van binnen- en buitenland. Marjan, dankjewel. En wie wil weten wat er allemaal gebeurt met die sneeuw. Vooral in Brabant veel files. Zo meldt ons live blog op onze site nws.nl. Maar daarop veel foto's, veel impressies van mensen... die even de rest van het land willen laten meebeleven. Zoals dat sneeuwballengevecht in Breda. Na zes uur hebben we er ook een reportage over... van. Paul Sanders, die daar behoorlijk is ingezeept door de meer dan 1100 mensen... die hadden gezegd dat ze zouden komen naar dat sneeuwballengevecht in uh, Breda. We hebben als is ook nog steeds een afspraak met de ambassadeur... de Nederlandse ambassadeur in Mali. We wachten nog steeds op antwoord van de ambassadeur. Hopelijk belt hij tussen zes en half zeven. Tot zo. Heel in het zuiden. Langs de ochtendspits ooit. Normaal is het hier naartoe goed tien minuten. We doen er bijna een uur over. Ja, en er zitten ook vertragingstijden bij van zo'n twee uur. We hebben een record, hè, Caffines? 1003 kilometer staat Juist. er op dit moment in Nederland.